Goedenavond, ik ben Jeroen Gordhorst en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie weken na de overstromingen zitten sommige Belgen nog steeds zonder hulp. Door het hoge water kwamen 38 mensen om en de ravage is enorm. Veel mensen zijn boos dat de hulpverlening zo traag op gang kwam. Zoals deze vrouw uit Brussel, die zelf maar is komen helpen. Woest, woedend, teleurgesteld uh, dat aan de 2021, op 130 kilometer van mijn voordeur... Mensen nog zonder elektriciteit, sanitair zaten twee weken na de ramp. Onaanvaardbaar. Sorry. Er komt nog een onderzoek, maar dat het allemaal zo slecht geregeld is... heeft waarschijnlijk te maken met de bureaucratie in België. Allerlei overheden en hulporganisaties werken niet goed samen. Na weken van puinruimen gaat het centrum van Valkenburg volgende week weer open. De watersnood richten flink wat schade aan. Nog niet alle gebouwen zijn hersteld, maar de straten zijn vanaf dinsdag weer toegankelijk. Mensen die een Janssen-vaccin hebben gehad, zouden ook last kunnen hebben van duizeligheid en oorzuizen. Het Europees Medicijnagentschap laat die twee bijwerkingen op de bijsluiter zetten. Ze kregen ook meldingen over menstruatieproblemen na het Janssen-vaccin, maar daar zijn geen bewijzen voor gevonden. En heb je in coronatijd nagedacht om op paardrijles te gaan? Door de lockdowns waren veel mensen op zoek naar een nieuwe hobby. En paardrijden is sindsdien ineens heel populair. Ja, je wilt toch nog een extra hobby, want met de corona ja, heb ik gewoon niet zoveel heel veel gedaan. Dus uh, ja, je bent wel weer een beetje op zoek naar iets, een hobby of iets dergelijks. Deze manegehouder in Groningen moest zelfs nieuwe paarden kopen om iedereen paardrijles te kunnen geven. Ik denk dat ik op dit moment ongeveer 35 kinderen, als ik zo even snel kijk, op de wachtlijst heb staan. Alleen kinderen? Nou, er zitten ook wel wat volwassenen bij. En is dat meer dan normaal? Uh, dat is meer dan normaal, ja. En ook opvallend, de volwassenen die nu op paardrijles gaan, hebben vaak nog nooit op een paard gezeten. Het weer hier en daar regent het, maar tussendoor ook opklaringen. Het is een graad of twintig en dit weekend blijft het vooral regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu welkom in Zandvoort. Met je ogen die altijd stralen Jij kan de zon laten schijnen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 I'm stuck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 Girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi scusa, in fondo scusa, tu che dai? Nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata. Lei s'ha fatta una risata. A me whisky si è aggrappata e 5 litri s'è Mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino suo di fata. Ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Zei die zee in een idee, want ze weten niet zo goed En dan dat ze niet zo goed zijn. En dan zitten ze een superboekje, want ze ze niet zo goed een beetje, want ze weten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 Con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola dentro brivò, ma perché lui non c'è e sono strani amori che. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. Ga maar staan dan. Blijf niet langer binnen. Je moet weer beginnen. You. Yeah. dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland geldt vanaf komende zondag niet meer als hoog risicogebied voor Duitsland... ...meldt het Roort-Koch-instituut, het Duitse RIVM. Dat betekent onder meer dat Nederlanders zich niet meer vooraf hoeven te melden... ...als ze naar Duitsland willen reizen. In Tokio was een man opgepakt die in een trein tien mensen heeft aangevallen met een mes. Negen van zijn slachtoffers moesten naar het ziekenhuis en één van hen raakte ernstig wond. De politie heeft een 25-jarige man uit Leeuwarden aangehouden... die wordt verdacht van meervoudige brandstichting in Harlingen. Tussen januari 2019 en februari 2021... boerden er meer dan 60 branden in de Friese havenstad. Het weer, vanavond verdwijnen de meeste buien. Morgen opnieuw een mix van zon en wolken. En opnieuw buien bij maximaal 21 graden. Ik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 Slap me spes en uh, shawty die is heet. So, uh, Zoals uh. yeah. so, je bumpy een beetje. Ja, zat wel, kom op mijn feestje. Feestje. Zie me in het echt. miss yeah. yeah.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 y enseguida se la llevó de mi lado oh my god ese tipo no es fácil yo pensé que no sabías que es proyecto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 Couldn't be much more from the heart Forever trusting who we are